5 uur. Het nos journaal Jeroen Tjepkema. Oekraïnse legerbasis op de Krim omsingeld. VS dreigt Rusland met economische maatregelen en Ajax Windklassieker van Feyenoord. Honderden gewapende mannen houden een militaire basis van het Oekraïnse leger omsingeld in de stad Pirevalne. Dat melden verslaggevers van persbureau AP. Pirevalne ligt op het Oekraïnse schiereiland de Krim. Een konvooi met militairen zou het stadje zijn binnengereden. De wagens hebben volgens EP Russische nummerborden. De voertuigen staan opgesteld rondom de basis. Oekraïnse militairen hebben in reactie erop... een tank bij de poort van de basis gezet. De druk op Rusland om de krim te verlaten neemt steeds verder toe. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... waarschuwt de VS maat, dat de VS maatregelen kan nemen... die de economie van Rusland zullen treffen. Het dreigt met reisverboden en het bevriezen van de handelsrelaties. In een interview met nieuwszender CBS haalde Kerry hard uit naar Rusland. In de 21e eeuw val je geen land meer binnen, zoals in de 19e eeuw, zei hij. De minister noemt de Russische aanwezigheid in Oekraïne... een ongelooflijke daad van agressie. navo topman Rasmussen heeft ook hard uitgehaald naar Rusland. Het land bedreigt vrede en veiligheid in Europa, zei Rasmussen. Hij wil dat Rusland de militaire acties in Oekraïne onmiddellijk stopzet. De NAVO houdt vanmiddag spoedoverleg over de kwestie... PvdA-leider Samson vindt dat Oekraïne kalm moet blijven... en niet moet ingaan op provocaties door Rusland. In het tv-programma Buitenhof zei Samson dat een oplossing nog steeds mogelijk is... als alle partijen het hoofd koel houden. In WNL op zondag zei CDA-leider Buma dat Rusland terug moet in zijn hok... en Oekraïne moet verlaten. En noemde president Poetin een onberekenbare tsaar. En ook Frankrijk en Groot-Brittannië zullen niet meedoen aan de voorbereidende besprekingen voor de G8-top in juni in het Russische Sochi. Parijs en Londen nemen de stap uit onvrede tegen het Russische militaire optreden in Oekraïne. Canada en de Verenigde Staten deden eerder al hetzelfde. In Delft zijn 19 gewonden gevallen bij een aanrijding tussen twee trams. Een van de gewonden is er slecht aan toe en is naar een ziekenhuis gebracht... Veel mensen liepen snijwonden op. Zij konden ter plekke worden behandeld. De trams raakten elkaar in een bocht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De bestuurders van de trams en de passagiers worden gehoord. Yvonne Nauta is Nederlands kampioen allround geworden. Op de slotafstand bleef de rijder van Team Liga... directe concurrenten Diane Valkenburg bijna zeven seconden voor... waardoor ze haar in het algemeen klassement voorbij ging. Irene Schouten werd derde. Sven Kramer komt dit seizoen niet meer in actie. De schaatsen ondergaat aanstaande donderdag... een kleine operatie aan zijn luchtwegen... en ontbreekt daardoor komende weken... bij de wereldbekerwedstrijden in Insel... de wereldbekerfinale en de WK Allround in Heerenveen. Het was in eerste instantie de bedoeling... die operatie na het seizoen te ondergaan... maar Kramer heeft nu besloten... zijn schaatsseizoen per direct te eindigen. Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord in de Kuip gewonnen. De Amsterdammers wonnen met 2-1. Groningen en Kambuur speelden 1-1 gelijk. En het duel Utrecht-Twente eindigde vanmiddag ook in 1-1. De Belg Tom Bonen heeft voor de derde keer in zijn carrière... de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. In de eindsprint van een kopgroep bleef Bonen... de Nederlander Moreno-Hofland net voor. Het weer de bewolking neemt in de loop van de avond... vanuit het Zuidwesten toe. Vannacht gaat het regenen. Morgen begint de dag grijs en de regenachtig. In de loop van de dag klaart het op. Het wordt 9 graden. Daarbij waait wel een stevige zuidenwind. Dinsdag en de dagen daarna blijft het vrij wat droog. En geleidelijk wordt het zachter. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden. 21 en 22 maart is het weer NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van ons land. Voor welk sociaal initiatief zet jij je in? Gezellig samen met vrienden of collega's?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 Good thinking. Onderdeel van de Stafinggroep. De Nationale Postcode Loterij is partner van NL Doet. <middels> Welkom terug, laatste uur langs de lijn. We gaan eens even kijken in Alkmaar. Arman, Nafsa, AZRKC. 2-0 voor AZ door twee doelpunten van de centrale verdediger Leeuw en Viergever. En AZ gaat gewoon door met waar het in de hele eerste helft al mee bezig is. Aanvallend voetballen. De ploeg speelt werkelijk een uitstekende eerste helft tot nu toe met nu een hoeschop. Van Goedelia aan de linkerkant die de bal voor de goal slingert. Kan er dan niemand koppen? Nee, 4-gever kopt wel. Maar die bal gaat over de goal. En mag Jan Seda, de doelman, een doeltrap gaan nemen. 35 minuten gespeeld en AZ leidt met 2-0 tegen RKC. Dit uur een overzicht van al het voetbal in de Eredivisie... en de diverse buitenlandse competities. En vanaf 10 over 5 ook de ontknoping bij de NK Allround. Voor mannen de 10 kilometer wordt geschaad. maar de voorsprong van Koen Verwij bedraagt op dit moment... 44 seconden voor die afsluitende 10 kilometer... Het toernooi bij de vrouwen is inmiddels klaar. Yvonne Nauta is Nederlands kampioen Oran Schaatser geworden. Ze versloegen een rechtstreeks duel op die 5: Diane Valkenburg. En Jeroen Stekelenburg praat nu met de nieuwe Nederlandse kampioen. Gefeliciteerd, het werd een echt gevecht. Wist je altijd dat je aan de winnende hand was? Um, ja, ik wist wel dat ik in een uh, goede positie zat met... Na de laatste afstand, mijn beste afstand nog voor de boeg. En, uh, nou, ik, uh,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 Ja, precies. Ik, uh, nou, ik bewijs me weer dat ik uh, met een hoop achterstand... Uh, dat ik de rest, dat ik het uh, behoorlijk weer uh, kan goedmaken. En, uh, die 500, dat is altijd even een frustratiemomentje. Maar goed, ik weet, weet al dat ik... Uh, dat ik dan gewoon uh, op die andere afstand gewoon uh, heel goed mee kan doen. Dus, uh... Het is nu tijd om even te genieten. Je hebt natuurlijk een rare week gehad na de Olympische Spelen. Uh, ja, nu win je je eerste echte grote allround-titel. Maar ja, je moet ook weer door. Ja, we gaan uh, dinsdag stappen wel weer in het vliegtuig. Naar Insel. Uh, ja, naar Inzel. Uh, maar goed, uh, ja, dit uh, maakt me wel weer even euforisch. Ja. En dat, uh, dat doet de mens goed, ja. Het gaat bijna op een baan lijken, maar dan wel een leuke Yvonne Nauta. Dus nationaal kampioen Diana aan Valkenburg werd tweede. Irene Schouten pakte de bronzen plak op het NK. Dit zijn ook de vrouwen die naar het WK mogen later deze maand samen met Irene Muust. Ajax werd deze week behoorlijk afgedroogd in Oostenrijk... maar nam vandaag tegen Feyenoord een beetje revanche. Ajax kreeg de Kuip stil door te winnen van Feyenoord. Frank de Boer. Nou ja, dat hebben we wel afgesproken met de spelers... om de Kuip proberen stil te krijgen. We hebben ook gezegd, nou, gaan de eerste tien minuten... gewoon een beetje lange ballen geven. Niet opbouwen... En dan, uh, dan, zij willen van kieten van waarschijnlijk vooral de eerste kwartier volle bak gaan. Als ja, ze dan zien, hé, hey, ze gaan alleen maar lange ballen geven. En na tien minuten kwartier dan je eigen spel proberen te spelen. Nou, dat deden we. Alleen hadden we de pech met de, de goal. Aan uh, de ene kant uh, is het een fantastische goal. Want soms is een goal niet te houden. Aan dus, uh, de andere kant, ja, je krijgt een vrij trap mee. Maar je komt wel met een man minder. Dat was natuurlijk uh, vrij zuur. En die. En op dat moment scoren zij de, de 1-0. Het was wel heel lullig, maar we zijn daarna wel gewoon proberen voetbalend uit te komen. En als het niet konden, we, dan stropen we de mouw op. En ja, uiteindelijk is het ook zo'n wedstrijd geworden. Natuurlijk veel uh, mouwen opstropen en uh, ja, bij vlagen proberen we de voetbalend uit te komen. Ontlading, we staan naast de kleedkamer, heel erg groot. Iedereen schreeuwt, jij misschien ook. Wat, wat geeft nou het meest voldoening van deze middag dan voor Ajax? Uh, nou, ik denk zelf uh, dat je na zo'n wedstrijd als tegen Salzburg, waar je kansloos uh, bent... en dat je dan uh, een beetje eenzelfde type wedstrijd uh, verwacht... En, en dat je dan deze wedstrijd wel over de streep trekt. Ik denk dat het een uh, groot compliment is uh, voor, de, voor de selectie. Er zullen mensen zeggen, die kwalificeren altijd zo'n topper. Hè? Dan zeggen ze, nou, ik vond het een beetje pover vandaag. Wat zeg je dan? Ja, soms uh, valt er niet zeg maar, uh, sprankelijk te spelen. Zo'n wedstrijd was het vandaag. En uh, in Engeland zeggen ze, Jee, wat vliegen ze erop allemaal. En uh, ja, vandaag was het uh, zo'n wedstrijd. Nou ja, en, bij, en het gaat erom. En daar uh, heb ik af en toe wel gezien bij ons. Als je dan uh, de momenten pakt die, wat je wel kan voetballen, dan moet je dat doen. En dat hebben wij denk ik het beste gedaan. Word je voor de vierde achterheenvolgende keer kampioen van Nederland, Frank?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 Tot zes uur, NOS langs de lijn, met sport en muziek. Zou er nou eigenlijk iemand zijn die Adel niet mooi vindt, Gert? Het lijkt me sterk. Nee, het is mooi. Set fire to the rain uit 2011, Adel. De ene Koeman heeft uh, verloren van Ajax vanmiddag met uh, 2-1. En hoe gaat het uh, met zijn broer? Dat moet uh, in Alkmaar gebeuren, maar het gebeurt voor ons nog niet, allemaal. Nee, het gaat ook niet goed met de broer van Ronald Koeman, Erwin Koeman... die deze week aankondigde aan het eind van het seizoen te gaan vertrekken bij RKC. Hij staat met zijn ploeg achter tegen een oppermachtig AZ met 2-0. Doelpunt in de eerste 20 minuten gemaakt door Gouw, Leo en door Viergever. En AZ is eigenlijk geen enkel moment in problemen gekomen in deze eerste helft. Ik heb twee afstandsschoten gezien van RKC, van Schet en van Kastelen. Maar die konden door uh, keeper Esteban eenvoudig uh, gered worden. En dus voetbalt AZ ontzettend makkelijk. Ik moet wel zeggen dat na die 2-0 van Viergever... het tempo wel een aantal versnellingen omlaag is gegaan bij AZ. Maar goed, wat wil je ook? Als je als AZ in uh, een maand tijd heel veel wedstrijden gaat spelen... in maart in de Europa League, in de beker en in de competitie. En als je dan in de eerste helft na 45 minuten al zo snel comfortabel leidt met 2-0. Is het denk ik ook wel begrijpelijk als je het iets rustiger aan gaat doen. We gaan kijken of ze dat in de tweede helft ook gaan doen. Want schijnt de Kamphuis heeft net afgefloten voor de eerste helft. AZ speelde een uitstekende eerste helft. RKC was onmachtig. En dus leidt AZ met 2-0. FC Utrecht won vandaan, Of speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen FC Twente. De Rusland was 0-1. Doelpunt werd gemaakt door Promes. En de gelijkmaker was van Tommy Oor. Ragnar Niemeijer in gesprek met FC Utrecht trainer Jan Wouters. Voor de tweede week op een rij gaan jullie met uh, gefluit de kleedkamer in. Maar komt er toch een uh, behoorlijk resultaat op uh, de borden. Hoe kan dat toch? Ja, de uh, verleden week was het, uh, vond ik het wat mat. Uh, wat mat en uh, een beetje lef uh, om, om zelf te voetballen. Uh, uh, en uh, tegen Twente waren we verrast eigenlijk met de keuze van Kastanjons achter de spits. Die heel veel diepgang had, waardoor we eigenlijk in de problemen kwamen, verdedigend gezien. Dat konden we in de rust oplossen, dat probeerden we voor de rust. Maar langs de lijn schreeuwen, dat komt niet altijd over. En toen stonden we prima en dat we dan een aftrap hebben, die we vaak hebben geprobeerd en dat het meteen 1-1 wordt. Ja, dat geeft wel een steuntje in de rug. Ja, moeten jullie ook meer strijden, vind je, om te laten zien dat je zo laag staat? Of, of zeg je van, dat willen we juist niet, hebben we de spelers niet voor. We willen blijven proberen te voetballen. Nou ja, strijden, dat hoor je altijd te doen. Ik bedoel, uh, welke, waar je ook staat, uh, welke wedstrijd ook. Dus dat... Uh, en ik vind dat wij strijden, mentaal gezien. Hè? Ik geef net aan 3 8 en je komt terug. Uh, vandaag ook 1-8 tegen een goede ploeg en we komen terug. In de tweede helft krijg je kans om te winnen. Dus qua strijden... En in mentaal opzicht zie ik geen probleem. Voetballen af en toe wel we wat met, weer, met wat meer lef en overtuiging. Hoe kijk je naar PSV volgende week? Want dat is een traditioneel moeilijke wedstrijd voor jullie. Ja, ja dat gaan we van de week eens bekijken. Maar ook daar gaan we bekijken of we uh, een plan kunnen smeden waarin we toch punten kunnen halen. Zijn jullie al veilig, vind je? Uh, heb je het gevoel dat je voetbalt op de manier dat, je, dat het goed komt? Nou, alles staat dicht bij elkaar. Maar je kan ook nog naar boven toe. Als je een serie neer kan zetten, dan zijn de kansen naar boven toe ook. Maar wat ik net zeg, staat dicht bij elkaar. Dus ja, de punten zul je moeten halen. Hij is optimistisch. Jan Wouters heeft het over een goede serie neerzetten. Nou, vooralsnog vind je FC Utrecht lager terug op de ranglijst. heeft 30 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. Ja, Groningen gaf thuis een weg tegen Kambuur. Het werd uiteindelijk 1-1, 1-0 door Sherry, 1-1 door Manou... uit een strafschop na een hensbal van Kappelhof. En weer van der Looij, de trainer van FC Groningen... vertelt aan Filip Koken waar zijn teleurstelling zit. Nou, vooral dat we niet gewonnen hebben natuurlijk. Dat is duidelijk. Uh, ik denk dat we de kansen vandaag wel hebben gehad om te winnen. Uh, Cambuur heeft ook wel wat kansen gehad. Het, het verschil was niet zo heel erg groot uh, tussen de beide ploegen. We kregen wel de kansen. En uh, nou ja, op het laatste heb je natuurlijk ook een beetje... zit er wat emotie uh, in. Uh, ook het feit uh, over, over uh, wel of niet geen penalty. Uh, die van ons die we tegenkrijgen was een 100% penalty. Daar uh, geen enkele twijfel over. Maar er waren ook wel wat paar situaties aan de andere kant. Nou ja, daar kwamen we niet heel gelukkig weg. Maar daar moet je niet over zeuren. Uh, we hebben 1-1 e &E gespeeld. We hebben... Uh, Zelfde kansen niet benut vandaag. Uh, op het laatst nog met Sivkovic nog een 100% kans. Ja, dan speel je weer gelijk. Je zegt nu uh, terecht. 100% penalty die we tegenkrijgen. Toch, het publiek is boos. Ik zie jou geëmotioneerd reageren. Eigenlijk is iedereen boos daarom. Nou, ik had wel meteen in de gaten dat het Hens was. Uh, dat, was niet, dat was wel duidelijk. Ik kon alleen niet goed zien uh, of het er binnen of te buiten was. En de reactie van iedereen had ik eerst het gevoel dat er buiten was. Maar dat was absoluut niet het geval. Dus dat was ook een goede beslissing van de scheidsrechter. Niks op aan te merken. Maar wat vind je daarvan dat al die vlaggen in het safsopgebied worden gebeurd... en dat er een tweede bal bij komt terwijl de penalty wordt genomen? Ja, nou, oké, okay, dat, dat is misschien niet goed. Maar je, je hebt ook wel in de gaten gehad dat het vandaag een wedstrijd was... met alles erop en eraan, met heel veel emoties, een derby. Uh, nou, er gebeurde van alles op het veld. En, en ik denk ook twee uh, heel veel supporters van beide clubs die aanwezig waren. En dan is dat een, een manier van, uh, ja, van, je, van je emotie uiten van het publiek... wat absoluut dan in dit geval niet goed is. Maar uh, ik heb het wel eens vaker gezien in Italië en in Spanje. Je hebt hier ook te maken met een goede ploeg. Kambuur is inmiddels uitgegroeid tot een goede ploeg. Maar toch ben je teleurgesteld dat je deze ploeg er niet onder krijgt? Ja, natuurlijk. Wij gingen vandaag voor de overwinning. En ik denk dat dat, dat ook duidelijk was. Uh, en we wisten ook wel dat Cambuur een goede ploeg was. In, uh, ik vind dat we, we hebben de wedstrijd niet kunnen controleren, niet kunnen domineren. Dat is ook hartstikke lastig op dit veld. Om, om de bal langdurig in de ploeg te houden. Uh, en vooral in de tweede helft werd dat minder, vond ik. Uh, en dan krijg je een Renje-Rot-wedstrijd. En daar zijn wij niet heel goed in. Maar ik, vond, ik vind het wel jammer dat we die wedstrijd niet gewonnen hebben. Want wij, nogmaals, wij hebben denk ik de betere kansen gehad. Kambuur heeft ook al wat kansjes gehad. Maar ik denk dat wij de beter hadden. Maar ja, het is 1-1 geworden. Dat zei Erwin van der Looij, de. Trainer van FC Groningen. We gaan naar Amsterdam, naar het Olympisch Stadion, waar straks Koen Verweij een ere rondje mag gaan rijden. Want hij wordt natuurlijk Nederlands kampioen, Sebastian Timmerman. Ah, je mag even wachten hè? bij de start. En dan kan hij Rens veel alvast de ronde laten rijden. En dan kan hij aanpikken. En ja, is het verschil ooit zo en groot de... geweest trouwens? Nou, ik denk dat dit wel een van de grootste verschillen is. Uh, ooit op een NK 44 seconden en 78 honderdste in het voordeel van Koen uh, ro Op Rotterdam, dus, tegen wie hij dadelijk rijdt. Ik heb nu een ploeggenoot van Koen Verweij, in de baan. Dat is Wouter Holdeheuvel. Die staat uh, uh, op zijn naaste belager ook 43 seconden en 56 honderdste voor. Dus onderling, zo dicht als het bij de vrouwen zat bij het Oranje Tenor uiteindelijk gewonnen. Dus uh, door Ivan de Nauta zo groot zijn de verschillen in het herentoernooi. Het is trouwens wel een, een tegenvallend, een triest weekend voor de TVM-ploeg. Want nadat gisteren Sven Kramer natuurlijk werd gedisqualificeerd vanwege die kickfinish, Douwe de Vries werd gedisqualificeerd, omdat hij in de bocht niet in zijn baan bleef, een blokje weg tikte. En dan word je ook gedisqualificeerd. Irene Wüst ten val kwam en een statement maakte daarna met een enorme kickfinish, ook gedisqualificeerd, is vandaag daar Christijn Groeneveld bij gekomen. Hij werd gedisqualificeerd ook omdat hij op de 10 kilo een stukje van de bocht afsneed. De blokjes wegtikte. En dat mag dus niet. En Sjaak de Koning, de scheidsrechter, was wederom onverbindelijk. In zijn laatste weekend trouwens als scheidsrechter disqualificeerde hij ook nog eens een keer Christian Groeneveld. En daardoor waren Gerard Kemkus en zijn assistent Rutger Thijssen woest. En die gingen nog eens even kijken of de blokjes wel goed lagen. Wel aan de binnenkant van de lijn. Zodat er je zeker weet dat als je een blokje wegtikt, je door de lijn bent gegaan. Afijn, het was een, ja, een beetje een apart tafereeltje waar in een kleine sport nog kleiner kan zijn, zou ik bijna willen zeggen. Ondertussen Wouter Oldeheuvel tussen aanhalingstekens in cadans Niet echt op gemak natuurlijk, want zoveel 10 kilometers heeft hij de laatste jaren niet gereden. Omdat hij zich vooral richtte op de 1500 meter. Dat was de afstand waarop het in Sochi voor hem moest gaan gebeuren. Hij wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Moet nu nog twee ronden rijden. Hij heeft het allround weer een beetje opgepikt. En hij gaat zich in ieder geval kwalificeren voor het wereldkampioenschap over drie weken in Heerenveen. Als hij tenminste geen blokjes meer wegtikt in de laatste ronde en binnen de lijntjes blijft, et cetera, dan uh, zit dat wel snor voor Wouter Olde. gaan we hem over drie weken dus terugzien in Tioff, waar Sven Kramer dus uh, uiteindelijk niet uh, gaat deelnemen, geen acte de présence meer gaat geven. Hij heeft zijn tegenstander in het vizier op de rechterstukken. Lucas van Alve. Voor uh, Van Alve is de 10 kilometer een martelgang. En de laatste ronde gaat in voor Wouter Olde, die 19 seconden langzamer is dan Anje van de Kieft, die de snelste tijd op op zijn naam heeft staan. 13 57, 67 De enige tot nu toe die de 10 kilometer binnen de 14 minuten wist af te leggen. Maar op Van der Kieft mag Wouter Oldeheuvel zelfs 1 minuut 46 seconden... en 62 honderdste verliezen om ervoor voor te blijven in het algemeen klassement. Zo groot is dat verschil. Goed, daar komt Wouter Oldeheuvel aangereden. Ik heb geen rare dingen gezien in zijn race. Dus we gaan er maar vanuit dat hij niet gedisqualificeerd wordt. 14 minuten, 16 seconden en 43 honderdste van een seconde... Daarmee staat hij op de 10 kilometer derde achter Van de Kieft en achter Tom van Beek. Maar uh, hij leidt dus het algemeen klassement. Oh, maakt er ook nog een soort halve kickfinish van. Schopt even zijn schaats naar voren, maar houdt wel uh, met alle zekerheid het ijzer op het ijs. En dan mag het dus weer wel voor de mensen die die regel nog eens uitgelegd willen hebben. Lucas van Alphen is ook binnen in 1440-31. Nog één rit te gaan bij dit Nederlands kampioenschap allround. Sowieso uh, bij het Nederlands kampioenschap, want het is de laatste rit van dit het sprint- en allround-toernooi was door elkaar. Dit is de allerlaatste rit die dadelijk aanstaande is. Koen Verwij tegen Rens Rotteveel. Verwij op weg naar zijn eerste Nederlandse titel allround. Wat nogmaals gezegd: hij mag verliezen op zijn tegenstander van nu 44 seconden en 78 onderste. Vanmiddag won Ajax van Feyenoord. En het winnende doelpunt kwam van de voet van een verdediger, Joël Veldman. Joep Schreuder in gesprek met de matchwinner. Joe Veldman, proficiat, je bent matchwinner in de Kuip. Kun je daar alleen maar van dromen? Ja, ik denk uh, sinds ik bij Ajax speelde in de Eetjes uh, en je ziet zulke wedstrijden... denk je van nou, ik wil daar wel een keer staan en de winden maken. Ja. Dus het is zeker een droom die, die uitkomt. Ontlading was heel erg groot in de kleedkamer waar we hiernaast staan. Waar komt die vandaan, denk je? Ja, ik denk toch uh, sowieso drie punten. Uh, Twent had voor mij gelijk gespeeld... Uh, Vitesse dan wel, maar je, ja, eigenlijk schakel je een concurrent uh, uit. Dat hoop je dan. En uh, dat is wel een heerlijk gevoel. Je speelde donderdag niet tegen Salzburg. Heeft dat ermee te maken waarom je vandaag misschien wel sterker was? Nee, ik voelde me juist wat vermoeider, moet ik eerlijk zeggen. Ik, was, uh, ik had een beetje zware benen, moet ik zeggen. Maar, uh... Ja, het was niet het, uh, ja, ik kreeg rust dan. En uh, ja, misschien was dat wel goed voor deze wedstrijd, ja. Toch even die 1-0 van Pelle. Uh, je staat dan met tien man, leggen ze uit. Je, je, je voelt, er, ja, Feyenoord gaat drukken dan, hè? Ja, kijk, in het begin we wisten we sowieso dat ze doorgingen op de keeper ook en zo. En ook in het begin van de tweede helft. En uh, ja, volgens mij kwam in die ja. vrij. En uh, ja, ik maakte een keuze eerst achter en de voorwaarts, waardoor ik een stapje te laat was. En uh, ja, Pelle is Pelle uh, niet als hij niet scoort. Dus, het uh, is dan wel een kwaliteit van hem, hè? Ja, zeker met zijn kop is die, is die heel goed. En dat zag je ook nu in de eerste helft, ja. En dan de 1-2. Uh, ja, je staat, er, je staat er gewoon goed. Ja, ik had het in de jeugd ook wel een paar keer. Een neusje voor de goal. En, uh, kijk, ik ben niet heel, heel sterk om een duel te winnen. Maar ik heb af en toe wel een neusje voor de goal. En ja, het mooiste is om, uh, om dat nu uh, ja, te gebruiken. De duels met pellen die vielen wel een beetje op. Dat, dat, is, uh, dat is bijna Europees. Ja, dat is lekker. Eén ja, keer al tegen hem gespeeld. En ik vond, vond het toen iets beter gaan, moet ik zeggen. Nu won je nog wel veel duels. En uh, ja, een paar keer een armpje tegen mijn gezicht. Maar uh, ik bedoel, hij is lang, dus hij komt snel bij mijn hoofd. En uh, dat hoort er een beetje bij. Was het een armpje of was het een elleboog? Ja, één keer voelde ik wel een elleboog. Maar ja, het is, dat is voetbal, anders moet ik maar gewoon op ballet gaan. Dus, uh... Je kreeg de Kuip stil. Je staat ik weet niet hoeveel punten voor. Dit wordt jouw eerste titel? Ja, vorig seizoen natuurlijk ook. Maar uh, er speel je wat minder. Dus nu voelt dat toch wat meer jouw titel. ja. ja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 Singer songwriter Crystal met het nummer Home. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. In Moskou zijn ze zeker 10.000 Russen de straat op gegaan... om steun te betuigen voor de inval in Oekraïne. Sommigen droegen hetzelfde uniform... als dat van militairen van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog. Anderen hielden vaandels vast met teksten uit de tijd van de Sovjet-Unie. De druk op Rusland om de krim te verlaten neemt steeds verder toe. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry, waarschuwt dat de VS maatregelen kan nemen die de economie van Rusland zullen treffen. Hij dreigt met reisverboden en het bevriezen van de handelsrelaties. De minister noemt de Russische aanwezigheid in Oekraïne een ongelooflijke daad van agressie. Ook Frankrijk en Groot-Brittannië zullen vanwege de situatie in Oekraïne niet meedoen aan de voorbereidende besprekingen voor de G8-top in juni in het Russische Sochi. Canada en de Verenigde Staten deden eerder al hetzelfde. En de lokale partijen rukken op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen 18% meer lokale lijsten mee dan vier jaar geleden. Blijkt uit een onderzoek naar de kieslijsten... dat de NOS in samenwerking met de regionale omroepen heeft uitgevoerd. Nou, het blijkt ook dat er opmerkelijk veel partijen meedoen... die zich hard maken voor de belangen van de ouderen. Dat waren de hoofdpunten gaan we naar het weer, Marco Hoef? Ja, met nog een paar opklaringen. Maar we zien de sluierbewolking al dikker worden... en dat heeft te maken met een storing die raakt op een laag drukgebiedje. Bewolking wordt in de loop van de nacht steeds dikker... en in de loop van de nacht volgt ook regen in de zuidwestelijke helft van het land. Want in het noordoosten blijft het nog droog... en houden de opklaringen het iets langer vol... Daar koelt het af naar 2 tot 3 graden. In het westen van het land 4 of 5. En als het één keer begint te regenen... dan gaat de temperatuur alleen maar omhoog. Aan het eind van de nacht evenveel wind. Het kan even hard waaien met windkracht 7 in de kustgebieden. Morgen in de loop van de dag neemt de wind weer af. De regen trekt het land in. In de middag klaart het langzaam op. Breekt de zon weer geleidelijk aan door. En valt er nog een enkele bui. En dat duurt allemaal het langst. Dat doorbreken van de zon in het noorden van het land, want daar houden wolken langer de overhand. Het wordt 8 graden, wind neemt later af. Dagen die volgen kunnen we kort samenvatten. Dinsdag, woensdag, donderdag, meest droog geregeld zon. Overdag 10 graden en in de nacht liggen de temperaturen dicht bij 0. Radio 1, NOS langs de lijn. Snel naar Alkmaar, snel naar Arman Afserovlo. Want daar is het duel na drie minuten in de tweede helft al beslist tussen AZ en RKC. Want Steven Berghuis zorgt zojuist voor het derde doelpunt voor AZ. Nadat Johansson de bal aan de rand van het strafhofgebied goed naar de rechterkant speelt. Waar Berghuis in balbezit komt, Die gaat een beetje naar buiten. Daar Duidelijk gedwongen door linksback aan jeu, Maar Berghuis ziet vanaf de rechterkant van het 16 meter gebied dat er nog net genoeg ruimte is voor het schot. En dat schot is uitstekend. En zo staan het dus 3-0 na 48 minuten. En uh, nou ja, kan je toch wel zeggen. Ik wil zeggen dat deze wedstrijd in het slot zit hoor, want RKC speelde al een dramatische eerste helft. En ik weet niet of ze dat in de tweede helft kunnen herstellen. En het lijkt er eigenlijk al op dat RKC met de gedachte al zit bij dat belangrijke duel volgende week. Dat degradatieduel tegen ADO Den Haag. Dat is voor de Waalwijkers heel belangrijk. En als het nu al 3-0 achter staat tegen AZ. Na 48 minuten denk ik niet dat ze nog alles op de aanval gaan gooien. De ploeg van Erwin Koeman. AZ heeft het balbezit aan de rechterkant van het veld. Er is inmiddels al afgetrapt met Boudelje nu die de bal van wat paniekerig inlevert bij RKC... die dat nu via Van Mosselveld nog aan een nieuwe aanval kan beginnen... kijken of dat wat oplevert. Nee, want AZ zit daar snel tussen. Hoewel Damiano Schet houdt voor RKC nu wel het balbezit... heeft dan een brede paas naar Amieu, maar die verspeelt de bal aan AZ. Na 49 minuten staat het 3-0 voor AZ. 26 ere rondjes voor Koen Wij, 25 binnen de 10 kilometer en eentje straks als hij klaar is, denk ik, Sebas. Dit had de grote finale moeten worden. Koen Verwij versus Sven Kramer. Maar het is inderdaad een, een optocht geworden. Of het is een optocht, want ze zijn nog bezig. Een, uh, inderdaad een lange ere voor Koen zijn Wel aardig wat mensen trouwens naar huis gegaan. Ik denk dat er nog zo'n 8000 mensen over zijn in het Olympisch stadion. Die nog uh, genieten. Het is wel fris geworden. De frisse wind uit het Zuidwesten. En die blaast nu in het gezicht van Koen Verwij, Die er 6 kilometer op heeft zitten. En met 8, 21, 15 ook gewoon nog bezig is... Aan een hele degelijke 10 kilometer. Niet zijn favoriete afstand. Dat is de 1500 meter. Maar deze 10 kilometer rijdt hij voorlopig ook als snelste rond. Als hij, hij is ietsje sneller dan het schema van Arjen van der Kieft. Rens Rottevel is sneller dan Oldeheuvel. Wouter Oldeheuvel onderweg. Dus lijkt Rottevel op weg naar de tweede plaats in het eindklassement. Maar de winst gaat naar Koen Verwij, Die uh, nog een aantal ronden moet afleggen. Want hij is onderweg naar de 6400 meter. Langs de lijn. 1-0. voetbal. Te beginnen in Engeland. Manchester City heeft vanmiddag de Engelse League Cup gewonnen. In de finale was City met 3-1 te sterk voor Sunderland. Dat in de eerste helft nog wel op voorsprong kwam. In de Engelse Premier League kwamen alle titelkandidaten gisteren al in actie. Arsenal leed een dure nederlaag in de strijd om het kampioenschap. Arsenal verloor de uitwedstrijd bij Stoke City met 1-0. Koploper Chelsea profiteerde optimaal van de misstap van Arsenal door met 3-1 te winnen van Fulham. Arsenal is nu bijgehaald door Liverpool dat met 3-0 won bij Southampton en beide ploegen hebben vier punten achterstand op Chelsea, maar het doelsaldo van Liverpool is beter. Maar ook de kerstverse winnaar van de League Cup Manchester City doet nog mee om de titel. Er is weliswaar een achterstand van 6 punten op Chelsea, maar City heeft nog twee wedstrijden te goed. Spanje in de de Primera División gaat de strijd om het kampioenschap nog tussen drie clubs. Koploper Real Madrid speelt uit tegen de grote concurrent en stadsgenoot Atletico Madrid. De wedstrijd is om vijf uur begonnen en de stand is 0-1. Na drie minuten kwam Madrid al op voorsprong door een treffer van Karim Benzema. Het verschil tussen beide ploegen is slechts drie punten in het voordeel van de koninklijke. De nummer 2, Barcelona, heeft nu nog evenveel punten... als de nummer 3, Atletico Madrid. De ploeg van trainer Martino speelt vanavond tegen de nummer 17... van de Primera division, Almeria. De nummer 5 op de ranglijst, Villarreal, morste vanmiddag punten... tegen hekkensluiter Real Betis. Het werd daar 1-1. Gaan we naar de Duitse Bundesliga. Daar kwamen alle toppers gisteren al in actie. Schalke 04 werd voor de tweede keer deze week vernederd. De koploper van de Bundesliga Bayern München was met 5-1 te sterk... voor de ploeg van spits Klaas Jan Huntelaar. Nou je Robben, hij is in vorm, hij maakte drie doelpunten voor Bayern... waarvan één uit een strafschop. Eerder deze week vloor Schalke in de Champions League... met 6-1 van Real Madrid. Overigens wel een aardig doelpunt daar van Huntelaar. Borussia Dortmund nam de tweede plaats over van Bayern Leverkusen... door op eigen veld met 3-0 te winnen van het Nuremberg van gert van Beek... Leverkusen ging met 1-0 ten onder tegen Mainz. En dan nog slecht nieuws voor Augsburg, verdediger Paul Verhaag. Hij viel uit in de wedstrijd tegen Hannover 96 met een knieblessure... en mist de oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal komende woensdag tegen Frankrijk. Maar er is een vervanger, dat is Rafael van der Vaart, die gisteren zelf inviel. En verloor. En, en verloor, één, ja. Van Werder Bremen. Italië. In de Serie A speelt koploper Juventus vanavond tegen AC Milan. De Nederlandse coach, Clarence Seedorf... kan niet beschikken over zijn topspits Mario Balotelli. Urbie Emanuelsson en Nigel de Jong zitten wel bij de selectie. Milan vormt geen bedreiging voor koploper Juventus. De ploeg van Seedorf staat op de negende plaats. Juve staat nog steeds comfortabel bovenaan... met acht punten voorsprong op de nummer twee, A's Roma... dat gisteren op eigen veld gelijk speelde tegen Inter Milan. Het werd 0-0. Dan de Belgische competitie, daar heeft Club Brugge de achterstand... op de nummer 1 standaard Luik verkleind naar 4 punten... door het onderlinge duel met 1-0 te winnen. De nummer 3, dat is Anderlecht van John van der Brom... komt vanavond nog in actie tegen Racing Genk. Dan gaan we volgens mij terug naar Amsterdam, naar Sebastiaan Timmerman. Ja, die eerder rondjes zijn leuk. Maar dan verlang je langzaam maar zeker naar het einde. Want dan ja. Uh, ja, kan hij ja. op het hoogste treetje klimmen, hè? Ja, hij heeft nog geen uh, rood-wit-blauwe vlag of iets dergelijks tevoorschijn. Heeft hij wel uh, tijd gehaald. voor? Heeft hij wel tijd voor, ja. Want hm. hij ligt uh, kan hem voor, thuis voor op Rens Rotterdam. Ja, hij kan hem wel even inderdaad naar huis toe. Nou, hij woont in Ierenveen tegenwoordig. Niet meer in Alkmaar. Dus toch een stukje verder rijden. Ja, is dan is hij die 44 seconden en 7800 honderdste wel uh, kwijt. En hij ziet ook wel af, hoor. Het is een knokker. Dat kent hij wel. Uh, dat heeft hij geleerd uit het... Uh, in de, bij inline skaten. En hier heeft hij tot ook wel nodig met alle wind die er is. Hij ging er net zelfs nog eventjes bij het uitkomen van de bocht bijna onderuit. Omdat hij met de punt van zijn schaats eventjes bleef haken aan de achterkant van zijn andere schaats. En we zagen hem er net aan, naar de zijkant ook al een keertje. Na een bekende eventjes zo die lippen over elkaar doen van brrr. Dus we zijn echt wel aan het afzien. Hij is ook niet meer sneller dan Arjen van de Kieft was in de eerste hit. Dus van de Kieft gaat de 10 kilometer winnen. Maar over iets meer dan anderhalve ronde zit dit Nederlands kampioen Orand en wel op voor Koen Verwij, De 23-jarige Noord-Hollander dus. Van origine dus uit Alkmaar eh, te teruggekeerd dit seizoen bij TVM. Nadat hij daar vier jaar geleden ook reed. Toen was het huwelijk geen goed huwelijk. Kon hij eigenlijk niet overweg met het, met het strakke regime daar verkasten. Kwam terecht bij Jan van Veen. Begon weer goed te schaatsen. Keerde terug bij TVM. En behaalde toch links en rechts al eh, aardige prijzen in World Cup wedstrijden. Waar hij won. Vooral ook met de ploegenachtervolging. Waar hij natuurlijk Olympisch kampioen mee werd met Blokha en Kramer het zilver op de 1500 meter. Op die afstand is hij inmiddels ook Nederlands recordhouder. Maar een, een grote hoofdprijs individueel. Dat ontbreekt nog op het palmeres van Koen Hij is één keer Nederlands kampioen geworden op de 1500 meter. Nu komt er een Nederlandse allround titel bij. Dat is de eerste keer dat hij dat dus gaat doen. Na nou, één keer derde en twee keer tweede te zijn geworden. Hij gaat er staan. Hij doet de vuist al de lucht in. En hij komt recht overheid. Even kijken met een kickfinish. Nee, nee, dat durft hij toch niet aan. Komt hij over de streep. Koen Verweij in 14.03.72. Tweede op de 10 kilometer achter Arjen van der Kieft. En de Nederlands kampioen allround Rens Rottevel wordt derde op de 10 kilometer in 14.10.04. En tweede achter uh, Koen Verweij in het algemeen klassement. En Wouter Oldeheuvel eindigt op de derde plaats. Koen Verweij was met Europese kampioen Jan Blokhuizen. al zeker van deelname aan het Europees kampioenschap. En dan komen normaal gesproken dus Rens Rottevel en Wouter Oldeheuvel bij... Want ik zie geen reden om andere rijders aan te wijzen... nu Sven Kramer ook heeft aangegeven. Dus dat zijn seizoen erop zit... omdat hij moet worden geholpen aan uh, zijn uh, neusholtes. Verwij, Rottevel, Oldeuvel. Dat is het podium van dit Nederlands kampioenschap allround. En daarmee zit dit grote NK, NK Sprint en NK Allround... in het uh, Olympisch Stadion op de tijdelijke baan erop. Het was een uh, succes qua publieke belangstelling, denk ik. Want het zat gezellig vol. En het was ook een leuke sfeer in het Olympisch Stadion. Maar de domper was toch wel die disqualificatie van Kramer. Een grote finale. Clash tussen de twee matadoren van TVM Kramer en Verweij kwamen niet. En Verweij kopt vervolgens makkelijk binnen. Om maar een voetbalterm te gebruiken. Hij is de nieuwe Nederlands kampioen Allround.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 I smell the garden in your hey, hair. Hey, hey, hey, hey, hey. Take the train to Casablanca, booming style. <laughs> Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Color cups hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your levers we can wear at home. Or well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Alhamdulillah. Doelpunt in Alkmaar. Doelpunt in Alkmaar. Komt er maar één aan. En wat voor een doelpunt in Alkmaar? 4-0 voor AZ. Een schitterende treffer. De tweede voor Steven Berghuis. Hij maakte zojuist al de 3-0 en tekent nu ook voor de vierde. ...van de ploeg uit Alkmaar. Het is een afstandsgot van Steven Berg. Als hij de bal krijgt aan de rechterkant van het veld... ...dan een paar meters pakt... ...dan ziet dat hij niet wordt lastiggevallen... ...door Robert Braper naar binnen trekt... ...en vanaf de rand van het strafgebied... ...vanaf een meter of 17, 18... ...de bal schitterend in de kruising krult... ...in de verre hoek... Moet ik zeggen dat Doelman Seda er ook niet helemaal lekker uit ziet, de Tjech. Hij heeft er nog wel een handje tegenaan. Maar uiteindelijk kan hij niet zoveel doen aan dat schot van Steven Berghuis. Het lukt hem niet om die bal over de lat te tikken. En dus staat het hier 4-0. Mooiste treffer van de wedstrijd tot nu toe. En dan weten we zeker dat het hier helemaal gespeeld is. 4-0 dus voor AZ. En ik begin me steeds meer af te vragen met wat voor instelling RKC naar Alkmaar is gereisd. Als je 16e staat in de Divisie vecht voor Lijfbout. Eén puntje slechts voor staat op de nummer 17. En vier puntjes op hekken sluiten Roda. Dan zou je toch verwachten dat een ploeg vecht... om elk punt dat je maar kan halen. En als je dan speelt tegen AZ in de wetenschap... dat AZ door de week zijn zware Europese wedstrijd heeft gespeeld... tegen en Liberec. Dan verwacht je dat een ploeg erop klapt. Dat ze veel gaan doen omdat ze veel strijd gaan leveren in elk geval... om een resultaat weg te halen. Maar daar heb ik nog helemaal niks van gezien... In uh, Alkmaar bij RKC Waalwijk. Tot ongenoeg ook van uh, trainer Erwin Koeman. die druk gebarend langs de zijlijn staat. Maar goed, RKC gaat deze wedstrijd kansloos verliezen. We hebben een uur gespeeld, AZ-Leid met 4-0. En hopelijk gaan ze er voor de toeschouwers hier nog een uh, leuke middag van maken. Ja, goeie bal, goeie goal! En er wordt hier ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. Ik wilde zeggen, ja, conclusie gerechtvaardigd dat RKC het bijzonder moeilijk krijgt in de slotfase van deze competitie. Laten we kijken wat er vandaag allemaal gebeurde. Te beginnen in Rotterdam, in de Kuip, Feyenoord, Ajax, ruststand. 1-1, eindstand 1-2 in het voordeel van de Amsterdammers. Graziano Pelle met een prachtige goal, de 1-0, de 1-1. Ja, ook schitterend voorbereid en uiteindelijk afgerond door Colbijn Sichtorson. En Joel Veldman, de verdediger, die maakte de beslissende 1-2. Ajax komt met de overwinning van vanmiddag weer een stapje dichter bij de 33e landstitel. En de overwinning op de aardse rivaal werd uitbundig gevierd. En matchwinner Joel Veldman legt uit waarom. Ja, ik denk toch sowieso drie punten. Twent had voor mij gelijk gespeeld. Vitesse niet dan wel, maar eigenlijk schakel je een concurrent uit.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 die wat je wel kan voetballen, dan moet je dat doen. En dat hebben wij denk ik het beste gedaan. Ronald Koeman vond het een onnodige nederlaag. De Feyenoordcoach blijft zich verbazen over de wijze waarop... en het moment waarop tegentreffers worden geïncasseerd. Ja, 45ste minuut. Eh, terwijl er niets aan de hand was. Ajax was eh, niet gevaarlijk geweest. Ik vond ons niet goed spelen, al niet vanaf het begin. We zijn daardoor eh, wat opportunistischer gaan spelen. En daar had Ajax veel moeite mee. Er ontstonden ook kansen uit. Er ontstond ook een fantastische goal uit. En eh, ja, dan... Eh, ga je normaal rusten met 1-0 en dan wordt het 1-1. Ja, dat was een domper, dat merkte je, dat voelde je in het stadion ook. en uh, Daar hebben we de hele tweede helft tegen aangevochten. Ajax ligt op koers voor het vierde kampioenschap op rij. Toch wil Frank de Boer nog niet te vroeg juichen. We hebben een hele belangrijke stap gezet. En je moet elke wedstrijd deze in mentaliteit hebben. en Dan is de kans groot dat we weer met zo'n ronding in onze handen staan. Het maar eh, je hoeft maar even weer een... Uh... Ja, een moment van onachtzaamheid te hebben. En het ja, kan weer gaan knagen. Dus uh, wij moeten ervoor zorgen dat het uh, niet gaat gebeuren. En daar zijn wij als uh, staf uh, voor. Een ronding. Een ronding. Ja. Die, uh, dat zijn legendarische woorden. Daar zal hij nog aan worden herinnerd. Ja. FC Utrecht, FC Twente. Rust 01 1 eindstand 1-1. 0-1 werd het door Quincy Promes. 1-1 werd het door Tommy Orr. Het was een puntendeling waar niemand wat mee opschoot. Volgens Utrecht-trainer Jan Wouters had de tweede helft best een winnaar kunnen opleveren. Wij kregen heel veel ruimte. en Omdat we eerder de bal wonnen, omdat we beter stonden... Uh, konden we ook tot, tot een paar goede uh, counters komen. Ja, en als je die iets beter uitspeelt een beetje meer geluk bij het afronden... dan kan je hem winnen. Maar Twente kreeg ook, ook wat, uh, wat kansjes. Dus het had wel beide kanten opgekund in de tweede helft. FC Twente was tot voor kort nog de laatste overgebleven concurrent van Ajax. Maar na het derde gelijke spel in vier wedstrijden kan daar geen sprake meer van zijn. Twente-coach Michel Jansen weet wat zijn ploeg zichzelf kan verwijten. Dat we de, dat de eerste helft ja, eigenlijk zoveel beter waren. Dus dat we dat verschil niet hebben gemaakt. In de rust ook gewaarschuwd van jongens, ja, je hebt ze in de wedstrijd gehouden. Je had die wedstrijd al lang en breed in het slot moeten schieten. Die wedstrijd had al, had al op slot gemoeten. Ja, dat hebben we niet gedaan en dan krijg je binnen, binnen 10 seconden krijg je de rekening gepresenteerd. Ja, dan weet je gewoon dat, dat het hier een andere wedstrijd gaat worden. FC Twente kwam nog wel op voorsprong door Quincy Promes... die zich morgen voor het eerst mag melden bij het Nederlands Elftal. Een ervaring waar de aanvaller naar uitkijkt. Ja, ik was positief verrast. Uh, natuurlijk weet je dat je, ja, dat je het goed doet. Maar uh, ik denk dat dit gewoon een beloning is voor de... Afgelopen eerste helft van het seizoen en afgelopen tijd dat ik uh, ja, goed bezig ben. En ik zie dat als een beloning en uh, ik ga ervan genieten. Dat is een lief stemmetje. We gaan naar uh, de, de laatste wedstrijd die al gespeeld is tussen FC Groningen en Cambuur. 1-1, 1-0 door Sherry, 1-1 door Manu uit een penalty. En ook deze puntendeling uh, leverde dus geen winnaars op. Maar Cambuur zal toch met het beste gevoel van het veld zijn gestapt. Trainer Dwight Lodeweges. Nou ja, als je hier met 1-0 achterkomt in een derby... dan kan het ook zomaar verkeerd aflopen. Dan toch de penalty en een goal maken. Ja, ik denk dat je na afloop daar best tevreden over kan zijn met de uitslag. Het had anders kunnen zijn. We hadden hem kunnen verliezen. Maar ik denk dat we ook een aantal mogelijkheden hebben gehad om te winnen. En zeker in het voetbal in de tweede helft. Dat we nou, op het eind 4 tegen 2 hadden met Bart van Brakel die doorkomt. Dus uh, dat waren wel mogelijkheden. Johan Kappelhoff veroorzaakte de strafschop die de gelijkmaker opleverde. Voor de groningen verdediger was het duidelijk waarom het misging. Ja, natuurlijk ja, uh, dat we de tweede half gewoon hebben weggegeven. We werden, werden wat slordiger en uh, ja, we gaven gewoon Kambuurder uh, het gevoel dat, dat er iets te halen viel. En uh, natuurlijk heel ongelukkig uh, de penalty. Wordt nog gespeeld in ook maar AZRKC, uh, tussenstand is 4-0. Gisteren werd gespeeld Coet Eagles uh, PSV 2-3, Paxvolle NEC 3-3... Ado Den Haag NAC 1-1, Vitesse C 3-0. En vrijdag was er al Heracles Almelo Heerenveen 1-2... Kijken wij naar de stand. En dan zien we dat het gat groot is, uh, Hugo, dat Ajax heeft geslagen. Nou. Ja, acht punten, inmiddels 57 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. Twente volgt op 49, evenals Vitesse. Feyenoord moet definitief het gat laten... in ieder geval ten opzichte van Ajax. En PSV staat stevig op de vijfde plek, heeft 44 punten. Dan onderin dan zien we dat uh, ja, het een moeilijk verhaal wordt voor RKC Waalwijk... nu alweer met 4-0 achter, en dat in het carnavalsweekend staat op de 16e plaats met 26 punten. NEC sprokkelde er een puntje bij, staat op 25. En de Zorgen het allergrootst in kerkraden voor Rode EC... heeft 22 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. Gaan wij terug naar het Olympisch Stadion in Amsterdam... met een hele gelukkige Nederlands kampioen, all round die heel verrast was dat hij won, Koen Verweij. Hoe was die 10 kilometer? Want je weet dat je moet rijden. Uh, je weet ook dat je niet meer kunt verliezen...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 Werkt het ook een smet op jouw titel? Het feit dat Sven hier niet meer was vandaag? Nou, ik had graag tegen hem gereden. Uh, ik denk dat ik een mooi toernooi hier heb laten zien. Uh, hoog niveau. En, uh, ja, ik had hem graag willen verslaan. Uh, moet nog een jaartje wachten. Maar dat moet niemand vergeten. Hè, dat Ondanks dat hij het niet af kon maken, jouw niveau gewoon heel hoog was. Als je kijkt ook naar die 1500 van eerder vandaag. Dat is gewoon topklasse. Ja, nee, ik, uh, ik heb me wel laten zien dat, me, dat ik mijn 1500 meter lekker onder controle heb. En uh, ja, ik zit goed in mijn vel en dat, uh, dat laat ik hier zeker zien. Dus uh, hij zei al met een knip overmorgen tegen mij, ik had het wel moeilijk gehad. Dus uh, dat zegt misschien ook wel genoeg. We gaan nog eens eventjes kijken in Alkmaar. Uh, ze staan met 4-0 voor, hè, die jongens van Dick Advocaat. Marman? Ja, nog steeds. Dat klopt. En ik kijk ondertussen even naar Erwin Koeman langs de kant, trainer van Heeft RKC. hij het slecht? Nou, die kijkt met zo'n gezicht, dat we ook wel eens kennen van zijn broer Ronald... en dat is zo'n gezicht van blij dat ik hier aan het eind van de seizoen weg ben. Zo'n gezicht is het, want hij kijkt vol frustratie naar zijn ploeg. Wat is dit? Dat spreekt uh, uit zijn blik. Hij begrijpt niet waarom zijn ploeg zo slecht voetbalt als het vandaag doet. Hij is, uh, na het eerste uur gaf hij nog wel veel aanwijzingen van... jongens, ga nou naar voren, voetbal is beter... De commissie heeft wat betere pases voor hem. Maar nu is hij er ook wat gelatener onder Erwin Koeman. Die dus deze week aankondigde dat het ambitieniveau van RKC iets te ver verwijderd was van zijn eigen ambities. En daarom besluit hij aan het eind van dit seizoen, na twee seizoenen in Waalwijk te vertrekken. En hij hoopt natuurlijk nog wel. In de laatste wedstrijden die hij in Waalwijk voor de boeg heeft De ploeg te redden voor de eredivisie. En ervoor te zorgen dat de ploeg ook volgend seizoen nog op het hoogste niveau uitkomt. Maar als het zo blijft voetballen als vandaag RKC. Dan vrees ik dat het wel eens lastig kan gaan worden. En dat terwijl RKC dit seizoen vaak de wat betere ploegen toch wel lastig heeft kunnen maken. Ik herinner me uit wedstrijden in Amsterdam. 0-0 PSV uit. Waar RKC pas in de laatste minuut verloor. Ze wonnen natuurlijk van Feyenoord, van Vitesse dit seizoen. Maar vandaag in Alkmaar speelt de ploeg echt dramatisch. 4-0 voorsprong voor AZ. Dat is een volkomen terechte tussenstand. AZ is beter. En gaat in de tweede helft ook gewoon uh, lekker verder met aanvallend voetbal. Nu moet Johan berg aan de linkerkant. Net de ploeg in gekomen voor Berends. Speelt de bal naar Goedelje, Ransas opbiedt biedt. houdt de bal vast. Wil hem dan spelen op Johansson. Lukt niet helemaal. Nee, Braanbaar zit ertussen. Voor RKC, die kan het dan uitkomen. Hoewel AZ wel goed doorjaagt. En het RKC geen tijd gunt om tot een aanval te komen. Maar het lukt nu wel via Damiano Schet. Maar RKC speelt de bal even rustig rond op eigen helft. Met nog een kleine twintig minuten te gaan in Alkmaar. Na AZ gaat deze wedstrijd eenvoudig winnen. Het staat 4-0 voor. Ja, Een ontknoping van dit duel. Ook al is het niet echt heel spannend meer. Hoort u na zessen in het NOS Journaal. En anders in Dit is de Dag. Hugo, hoe, hoe zouden de broertjes Koeman vanavond op de bank zitten? Twee hele zure gezichten. De een ja. verliest bij AZ, de ander verliest thuis van Ajax. Natuurlijk, kunnen allebei niet tegen hun verlies. Gelukkig maar, zo hoort dat in de sport. Alleen, ik hoop niet dat er veel gejammer komt. Koeman heeft de afgelopen week wel veel gejammerd. Gemopperd uh, op de plaatselijke krant die niet voor Feyenoord is. Uh, gemopperd op zijn spelers. Oh, we lopen tegen het einde, joh. Nog 28 seconden, maak dat maar eens vol, uh, Gert van het Hof. De conclusie is dat Ajax bijzonder goede zaken doet door vandaag te winnen. Ja, bij het was een rotweek voor Ajax, maar ze hebben zich knap hersteld. En zo is het. En wij gaan hier afsluiten. Ik wens u samen met Hugo nog een hele mooie zondagavond. En graag tot de volgende keer. Dag.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 De gemeenteraadsverkiezingen 2014. Kies op Radio 1. Het nieuws van op alle kanten. Op de avond van de Oscar-uitreiking hebben we het over The Golden Raspberry. Die wordt toegekend aan de slechtste film, de slechtste acteurs en regisseurs. De uitreiking is vaak een sensationeel evenement. Verder de 2,13 meter lange Carl Struiken. Nederlands acteur in L.A. Vooral beroemd vanwege zijn bijzondere uiterlijk.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 Met Nivea Men Originals gezichtscreme haal je het beste uit jezelf. Nivea Men. It starts with you.